Het fijn om uh zo jullie allemaal te zien en ook te kunnen zien zitten nu, want ik zat natuurlijk naar voren te kijken. En fijn om ook voor ons wat bekenden, die voor jullie gasten zijn, te zien. En ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen van deze gemeente, van de Emmanuel gemeente, die wij voor het eerst ontmoeten. Voor ons de eerste keer om in jullie midden te mogen zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. En ja, het is een vreugde om dingen te kunnen delen. Dat is mijn diepste verlangen altijd. Al uh, is het soms moeilijk. Ook omdat Janni en ik al een heel leven wandelen met God, met Elohim. En al zoveel meegemaakt hebben. Dat het voor sommige mensen soms moeilijk is om ons te volgen. Aan de ene kant zouden wij een beetje af kunnen remmen maar ja, eigenlijk haast het zich naar het einde, spoedt het zich naar het einde... en kunnen we niet anders doen dan te blijven rennen achter hem aan. Maar voor diegenen die ons ja, niet echt kennen, of ja, heel even een korte achtergrond... Ik ben Iris en daar voorin zit ja, mijn goede vriendin en helpmate, hoe noem je dat, maatje... die soms best veel te verduren heeft met iemand zoals ik die van alles van haar verwacht. En die hulp heb ik ook nodig. En ik ben dankbaar dat ze ook in deze dagen naar voorbereidingen... naar ja, deze dag met jullie te kunnen zijn. Maar ook ja, omdat we morgen weer verder op die reis gaan... die we ja, al zo lang ja, volgen met de Heer... was er ook heel veel tijd nodig voor andere voorbereidingen. Maar ja, sinds wanneer zijn Jannie en ik op die weg? Voor mij begon dat lang voordat ik Jannie ontmoette, toen ik elf jaar was... en soms word ik er zelf wel een beetje... ja, vind ik het wel een beetje saai om dat elke keer te herhalen... en toch is het heel erg belangrijk. Want God kan spreken, ja, als je nog erg jong bent. Het begon al voordat ik elf jaar was... maar toen ik elf jaar was, was het heel duidelijk wat hij van mij verwachtte... en dat werd bepaald door Matthäus 24, vers 14... waar Yeshua op de Olijfberg zit... En samen met zijn discipelen van alles bespreekt over het koninkrijk van God en over ja, wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomende dagen, de tijd dichtbij en tijd veraf. En dan komt hij tot een conclusie en dan zegt hij, ja dit, kon, dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden en dan zal het einde komen. Zo'n simpel zinnetje, wat zo'n impact gemaakt heeft op mijn leven. Want wat voegde de vader daar aan toe? Hij zei, Iris, uh, ik ga jou nemen naar het uiteinde der aarde... om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. He, benadruk op het evangelie van het koninkrijk. En toen zei hij, en dan zal het einde komen. En je zult het einde zien komen, en hij voegde daar nog aan toe... en je zult zien dat Israël een belangrijke rol speelt aan het eind der tijden... Dat is ja, bijna mijn lijfspreuk, mijn, de richting van mijn leven, om het einde te zien komen. Het verlangen naar het herstel van alle dingen. Um, niet het verlangen van, oh, nou ja, ik ben gered, halleluja, ik ga naar de hemel. Maar dat diepe verlangen dat ja, er een einde komt aan zonde, aan ongerechtigheid, aan bloedschuld. En het verlangen dat God gerechtigheid brengt op aarde. Dat is onze drijfveer, dat is waarom wij ja, nog steeds... Op stap zijn. We zijn niet meer zo jong. Jannie mag al lang met pensioen. Ik mocht een aantal jaren geleden dit jaar met pensioen, want dan word ik 65. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Met heer gaan we sowieso niet met pensioen. Maar met Rutte mag je met z'n 65 ook niet met pensioen. Plus, wij hebben geen pensioen in deze wereld. We hebben zijn voorziening en een heel klein beetje voorziening, wat er nog overgebleven is van onze AOW, omdat we nog Nederlander zijn. En misschien is dat het enige goede kantje van Nederlander te zijn, je zult straks zien dat ik me eigenlijk niet meer Nederlander voel. En dit, ja, deze samenkomst hebben we aangekondigd als het einde van onze ballingschap en daar heeft dat mee te maken, maar daar kom ik straks nog wel op terug. Nou, voor degene die ons dan nog niet kennen, hebben we de eerste opdracht van ja, dat woord uit Matthäus hebben we uitgevoerd. We zijn naar het uiteinde der aarde gegaan. Jan en ik hebben twintig jaar in West-Papua. Niet in Papua en nieuw maar het is al één eiland, één volk, die uit heel veel stammen bestaat. Daar hebben wij het evangelie verkondigd uh, bij ja, de laatste... Ja, heidenvolken zou je kunnen zeggen, die er ook bij horen. Zodat de volheid van de gelovigen uit de volken bijeengebracht kan worden. En ja, God ons kan gebruiken als die volheid. En degene die ja, beseffen wat dat betekent en die verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Om dan ook zo samen met Juda te komen tot de vervulling ja, waar God naar verlangt voor zijn volk. En ja, dat... Uh, is eigenlijk waar wij bij betrokken zijn geweest. Van het uiteinde der aarde en nu eigenlijk de weg terug banen naar Jeruzalem. We zien om ons heen dat veel mensen om ons heen, eindelijk wou ik bijna zeggen, wakker worden voor, ja, voor de dingen van zijn koninkrijk. En uh, ja, ook weer de Torah gaan bestuderen, de vijf boeken van Mozes. We zijn ook hier in een gemeente, Wim zei het al, wij houden van de Torah. En hij was blij dat ik daar die boekenrol had geplaatst onder zijn gemeente. Of tenminste de aankondiging van de Emmanuel gemeente. En ja, wij zijn hier bij een gemeente die inderdaad gewend is om ja, de Torah... ...te volgen en daarom ook Shabbat te vieren, dus op de zaterdag bij elkaar te komen. Niet iedereen van jullie is dat misschien gewend, maar de Shabbat speelt inderdaad een grote rol in het leven van mensen die op zoek zijn naar hun Joodse wortels. Zo werd dat vroeger ook gezegd. En we hebben er allemaal een plakje van. En sommigen hebben die hele wortel al in de mond. En die zijn flink aan het knauwen. En zo ja, zijn wij ook teruggegaan wat wij vroeger zeiden naar onze Joodse wortels. Tot we ons realiseerden, ja maar we moeten niet naar die Joodse wortels zijn. Maar we, gaan, maar we moeten terug naar die Hebreeuwse wortels. Omdat we eigenlijk niet Joods willen worden. Die verleiding is er soms wel. En dat is soms heel moeilijk om daar een balans in te vinden. Ook voor mensen zoals Jannie en ik die ons ja, zo'n beetje bijna veertien jaar geleden omgekeerd hebben op het... Einde der aarde, dus op het eiland Papua, nou bijna verder kan je niet te zijn. We gaan op deze reis die we morgen beginnen, gaan we nog iets verder, want we gaan naar Vanuatu. Een eiland wat ten oosten van Australië ligt. Maar ja, wat is zo'n beetje het einde der aarde? En als je doorreist, dan kom je natuurlijk weer terug. Maar daar hebben wij ons omgekeerd en zijn we richting Jeruzalem gegaan. En zo'n bijna 14 jaar geleden zijn we begonnen in Jeruzalem om bruggen te bouwen tussen het uiteinde der aarde en Jeruzalem. En het is niet altijd makkelijk geweest, en daar kom ik in het vanmiddag waarschijnlijk in wat meer detail op terug, om in Israël te kunnen zijn of te kunnen wonen. Uh, ik durf dat op dit moment niet meer te gebruiken, het woordje wonen, want daar zijn we op afgerekend. Uh, wat ik vanmiddag wel zal vertellen. Maar uh, ja, natuurlijk woonden wij niet permanent in Israël, wij kwamen daar heel regelmatig. En ja, wij kregen ook vrienden, we kregen een relatie met Juda. En ja, die zagen dat God in ons leven werkt. En zelfs ook al waren ze orthodoxe joden, dan zeiden ze... ...joh, maar ja, je hoort bij Israël, kan je hier niet blijven? Waarom bekeer je je dan niet tot het judaïsme? Dan kan je hier blijven. We kregen zelfs een aanbieding van onze ja, huisbazin... Uh, ...waar we huisjes van huren, op dit moment nog in de woestijn, in de Arava, En ja, een prachtig stijl uh, die ons ook echt lief heeft. En uh, zelfs profiteerden toen we onze huisjes huurden... Ze zei twee dingen. Ze zei, ik weet dat jullie komen hier een zegen zal brengen voor mijn gezin. De geest die in jullie is, zei ze eigenlijk. Die zal een zegen zijn voor mijn gezin. Moet je je voorstellen dat je zo ontvangen wordt. En toen hing ze, toen we net verhuisd waren, toen hing ze een Israëlische vlag op. En toen zei ze, ja, want nu jullie hier zijn, zijn we echt Israël. Profetisch? Ja. Of ze het begreep? Ik denk het niet. Maar zo verwelkomde onze, heer, uh, onze vader daar. En zij was ook degene die zei, en nog steeds denkt... ...van wat kan ik nou doen voor Jan en ...zodat ze in het land kunnen zijn. En waarom, toen zei ze... jongen, maar waarom bekeer je dan niet tot het judaïsme? Je moet het vergelijken met... ...je gaat je rijbewijs halen... ...en als je het helemaal hebt, dan kan je overal naartoe rijden... ...waar je maar wilt. Nou ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop wij dat do doen. Dus wij zijn afhankelijk van onze vader... En er is nog iets bijgekomen. Na 13, bijna 14 jaar heel regelmatig in Israël geweest te zijn, ga je ook anders naar Israël kijken. En daar zal ik straks ook het een en ander over zeggen. En dan ga je verlangen dat wij allemaal hersteld worden. En als ik dan denk aan wat er met ons gebeurt als gelovigen uit de volken, die aan het terugkeren zijn naar de Torah dan zie ik dat de meesten, zoals ook hier duidelijk is in de gemeente... beginnen met de Shabbat te vieren en de feesten. En dan komen er later ook nog andere Joodse gebruiken bij. Dus ergens uiterlijk zijn we soms ons aan het aanpassen... Aan het judaïsme, terwijl we ons niet bekeerd hebben tot het judaïsme. En soms is dat moeilijk om daar een balans in te vinden. We zien dan ook dat de Bijbelse instructies, de Torah, ja, ertoe leidt dat wat de Joden doen, dat wij dat ook gaan doen. Tzitzit gaan dragen, de talit gebruiken, sommigen gebruiken een kippa. En... Het is niet mijn bedoeling om op die dingen in te gaan, zo specifiek. Hoewel ik er om me heen zie dat dat eigenlijk het begin is van het terugkeren naar de Torah. En ik ben tot de conclusie gekomen dat eigenlijk de instructies of de Torah begint met waar alles om gaat, de familie. En als we dat niet begrijpen, zijn al die uiterlijke dingen hebben geen waarde. De familie heeft ook ziet het laagt een kipa, maar dat maakt hun geen familie. Dat maakt dat je met elkaar verwant bent en dat je hetzelfde gebruiken hebt. Maar het gaat om dat begrijpen van, ja, God heeft maar één familie. En het is me zo de laatste tijd, ja, is me dat opgevallen, omdat ik elke keer zie, maar het draait allemaal om die familie. En... De en daarom draait het ook om de eerste vijf boeken van de Bijbel. Hè, waar voor de joden, dat zijn de boeken van Mozes. Hè, dat zijn waarom we de parasha lezen. En, hè, maar vergeet niet er is ook een haftora, misschien ken je die term niet, misschien ken je die term wel. Hè, dat zijn de profetische woorden die eraan toegevoegd worden, die bevestigen wat in de Torah staat. Maar die niet zozeer bevestigen van, uh, hoe, wat we uiterlijk allemaal moeten doen. Maar die bevestigen dat God een bedoeling heeft vanaf het begin met zijn familie en dat hij probeert ja, die verwarring die ontstaan is in de familie ja, uh, te herstellen en ons weer bij elkaar te brengen, en uh, zodat wij weer één volk kunnen worden. En dat is een proces wat al even aan de gang is. Uh, begon ja, met het begin van de familie, Abraham, Isaac en Jacob, eigenlijk begon het al met Adam, en daar wil ik nu niet op ingaan, omdat ik daar meestal uitgebreid over onderwijs en gedaan heb voor vele jaren, ook hier in Nederland. Als ik spreek over het meesterplan van God en de geheime of de profetische inzichten die de Heer mij daarin gegeven heeft. En dat is zo heerlijk, want ik zeg zo vaak, als je ontdekt hebt... Die, ja, zijn plan en hoe dat in elkaar zit. Natuurlijk ben ik nu een stuk ouder dan toen ik begon. En toen zag ik nog niet al die dingen. Maar nu zie ik dat alles past in zijn plan. En dat het zo'n voorrecht is. Dat zelfs de stukjes die ik nog niet begrijp, dat ik geloof dat die ook passen. Maar het plan is zo groot en zo geweldig. En hoeveel kritiek we soms krijgen op wat... Ja, mensen horen en dan tegen ons zeggen, we kunnen er niets meer aan afdoen... want als je iets eenmaal gezien hebt, kan je het niet meer ongezien maken. En dat is wat ik blijf benadrukken. En dat blijft voor mij ook zo. Ook al wordt de strijd soms wat heftiger. Omdat ja, het zich spoedt naar het einde. Als ik onderwijs geef over het meesterplan van God, of het meesterplan van Elohim dan heb ik dat verdeeld in drie delen. Zijn plan met mensen, zijn plan met land en het koninkrijk van God. En dat is eigenlijk waar alles om draait. En het begint dus eigenlijk met die familie die uit elkaar gevallen is... maar het zaad daarvan of de nakomelingen daarvan... die zijn gezaaid onder alle volken. En zo zijn we dus, ja, zowel eigenlijk Juda als de rest van de volken... De niet-Joden, de heidenen staat er soms in onze Bijbel, zijn we een kudde verloren schapen geworden. En dat staat in Jeremia, dat staat niet in het evangelie, dat staat in het oude testament. Jeremia zag het al en die voorzag ook al wat er zou gaan gebeuren. En voorzag ook natuurlijk dat ja, Yeshua zou komen, dat de Messias zou komen om die schapen weer terug te brengen. Maar... Wat nou zo boeiend is, die schapen die je hier ziet... dat zijn werkelijk letterlijk verloren schapen van Jacob. Want er is een man, een Joodse man in Israël op dit moment... Gil Lewinsky. Hij heeft gezocht overal ter wereld... waar die schapen, letterlijk, van Jacob... die gespikkelde, die gestreepte, waar die naartoe zijn gegaan. Dus hij is op zoek naar de verloren schapen. Letterlijk. En hij heeft ze gevonden... In Canada. En hij heeft ze meegenomen naar Israël en daar worden ze nu gefokt en vermenigvuldigen ze zich. En ja, wij hebben naar hem geluisterd. En kom even een zijspoortje, maar uh, op zondag 5 juni was er in Jeruzalem een, ja, een soort conferentie, uh, uitgeroepen door orthodoxe joden. Daar waren ook gelovigen uit de volken, leiders, die zij hebben. ...gezien als, ja, als een teken onder hen in Israël... ...en die zijn bij elkaar gekomen en die hielden een conferentie... ...en die heette profetie in het Nieuws. En Gil Luensky was één van hen. Ik weet niet of je het op de internet kan vinden... ...ik heb het toen samen met Jan in een livestream gezien... ...we waren even in Jeruzalem... ...ook al zaten we, of woonden we op Urk op dat moment... Maar het was even heerlijk om te zien wat daar allemaal gebeurt. Orthodoxe joden, die het profetische woord herkennen en daarover praten. Met ons en ook met elkaar. Dus dit was een van die profetische tekenen daar, um, uh, wat wij te zien kregen. En wat ik nou zo mooi vind, is dat ja, het gaat om de verloren schapen van Jacob of om de verloren schapen van Israël. Zowel in het natuurlijke als in het geestelijke brengt God de dingen samen. Wij kunnen denken van, ach die joden, hè, alles in het natuurlijke, weet je, alles moet hersteld worden zoals het was. Maar het is een teken voor ons, dat ook geestelijk, wat God ons hiermee duidelijk maakt, aan het gebeuren is. Dus, halleluja, de verloren schapen eh, keren terug naar het land. En ook wij als verloren schapen, ook Judah als verloren schapen, keer terug naar het land. En dat was ook zo met deze man Eliyahu Berkowitz, die bij, ook bij die conferentie aanwezig was. Hij um, heeft samen met een rabbi, andere rabbi, Rabbi Tully, heeft hij een nieuwszender opgezet, Breaking Israel News en ook Israel 365 News, Elke dag is er een boodschap, een profetische boodschap die zij de wereld insturen, waar ontzettend veel christenen naar kijken. En wonderlijk genoeg is het, ja, gebruikt de vader dit om ons bij elkaar te brengen. Niet uitgaande van ons, maar uitgaande van hun. De tijd zal spoedig komen dat Juda zegt of een brief stuurt naar Ezra en je eh, Pesach met ons komen vieren. Dat is ook in het verleden gebeurd. Ik, ik zie uit naar dat moment. Maar van de kant van Juda valt het ook niet mee om ja, met ons in dialoog te komen. Of met die verloren schapen geconfronteerd te worden. En deze Eliahu Berkowitsch die was aanwezig op een congres wat plaatsvond na Sukkot afgelopen jaar. En dat congres is de congres van de Bnei. Joseph, of van de zonen van Jozef. En hij was daar als een zoon van Juda, een nakomeling van Juda uitgenodigd. En dat had wel diep effect op hem. En er zijn, is een lijst van dingen, punten die hij daarna in een brief aan ons allemaal stuurde. Dus een soort open brief. En daar liet hij zijn hart zien en zijn gevoelens. En ik denk dat het zo belangrijk is om dat te weten... Dat wij weten wat er onder Juda gebeurt, omdat zij ja, onze broer zijn. Omdat als wij samen één familie moeten worden uiteindelijk, um, dat wij ook naar elkaar moeten luisteren en met elkaar moeten praten. En dat is aan het gebeuren. En zij zien ook, uh, uh, Eliahu zei ook, er gebeuren dingen die vroeger niet mogelijk waren. Maar hij zei, wat mijn probleem is, is als niet-Joden zoals jullie, komen en zeggen ja, maar wij horen ook bij jullie en met andere woorden zei hij, om een stukje van dat, dat kleine beetje taart wat we hebben, he, a piece of the pie, zei hij in het Engels he, als je dat dan ook daar ook nog een hapje van wil of dat ook wil hebben ja, dat is eigenlijk een bedreiging voor hun nou hebben we onze taart he, nou zijn we terug in het land en dan komen jullie weer, he, en, en jullie willen mee eten, he, dus ik kan me daar iets bij voorstellen, hij zegt ook na 2000 Jaar van verdrukking is het voor ons nu moeilijk om de deur te openen voor een vreemdeling die zegt, ik ben je broer, ik kan me daar iets bij voorstellen. Wij zijn zo onherkenbaar, dus daar was hij heel eerlijk in. Hij zegt, je moet weten toen ik jullie eerst voor het eerst zag, um, zag ik dat zo, was ik angstig. Uh, vertrouwde ik niet, wantrouwend. Maar dankzij de verbazende uh, ontmoetingen tijdens het Bene-Josef congres, waar hij dus aanwezig was, vertelt hij dat hij veranderd is. Dus hoe belangrijk is zijn ontmoetingen met Judah? Dat wij niet alleen maar onze eigen conferenties houden. Maar dat we Juda betrekken. En dat we Juda ook op die manier betrekken. Dat ze zich niet zo bedreigd zullen voelen. Maar dat, he, of gelijk een, een traktaatje uitdelen. Je moet je bekeren. Uh, het, wel, het wel je verlangen is dat we samenkomen En dat we samen die ene Messias gaan leren kennen. Uh, maar misschien op een manier die anders is dan wij gewend zijn. En Eliahu voelde zich toch geaccepteerd. Terwijl hij aan de ene kant wantrouwend was, zoals hij ook zegt, we hebben duizend jaar, zei hij, dus zo'n beetje van de tijd van de kruistochten af, zijn we afgewezen door jullie, of nog veel erger dan alleen maar afgewezen. En daardoor is ook onze Messias verwachting beïnvloed toen wij nog in de diaspora waren, dus onder de volken. En is hij daardoor tot een conclusie gekomen dat het judaïsme... Een religie geworden is in ballingschap. En daar zegt hij eigenlijk iets heel belangrijks. Een religie in ballingschap. Judaïsme. Daar zouden we ook christendom voor in de plaats kunnen zetten. Christendom is een religie geworden in ballingschap. We zijn iets kwijtgeraakt in onze ballingschap. We zijn ons niet eens bewust dat we in ballingschap zijn. Juda is altijd bewust geweest. Waar ze ook waren, was het verlangen volgend jaar in Jeruzalem. Toch is er heel veel gebeurd in uh, die ballingschap, uh, wat ook hoe zegt... Hij zegt, we hebben hard gewerkt tijdens onze ballingschap om de Torah te beschermen. Zoveel wetjes en regeltjes, net als in de tijd de fariseeën, dat deden en Yeshua hen daarop aansprak. En soms ook zei, je hebt er zoveel wetten aan toegevoegd dat je ze zelf niet eens kunt houden en... Maar aan de andere kant, he, ondanks dat wij vaak de fariseeën en de schriftgeleerden als negatief zien, en ik begrijp ook heel goed dat Yeshua hun wilde laten zien, ja maar het gaat niet om de wetjes, of het gaat om dat de wet vanuit je binnenste komt op je hart geschreven wordt. He, maar aan de andere kant is er iets wat ik ook vaak aanhaal, dat Judah, weten we toen de belofte kreeg van Jacob, toen hij gezegend werd. En toen werd er ook gezegd van hem, je hebt de scepter, hè, totdat Silo komt. Eén ding, geloof ik, dat Silo wel gekomen is, maar niet gebleven is. Dus die scepter is nog steeds in de hand van Juda. We wachten op het moment dat die scepter aan de Messias eh, overgegeven kan worden, die wij kennen als Yeshua, omdat hij ons gered heeft uit de volken en bij elkaar gebracht heeft. En ja, dan... Ja, zal Silo er zijn en dan zal er rust, ja, want brengt, in het woord Silo zit ook de betekenis van rust, maar ook degene waar je tegen aanleunt, waar je op rust, totdat die komt, die zal die, die scepter overnemen, want hij zal gaan regeren. Maar daarnaast wordt ook gezegd dat de staf, ja, van Jura tussen zijn voeten is. Maar in het Engels staat er um, dat zij lawgivers zijn. En dat is eigenlijk een beter woord, want het Hebreeuws staat megokek. Dus zij zijn megokeks. Ze zijn wetgevers. En dat recht hebben ze gekregen. Om wetten te schrijven en dat zijn ze misschien heel ver mee gegaan om de Torah te beschermen. Opdat dat geweldige plan van Elohim bewaard is gebleven. En dat wij nu gaan ontdekken, daar draait alles om. Ook het vernieuwde verbond ja, vervult en laat ons zien wat Gods bedoeling is van de beginnen. Om een volk te hebben waar hij bij kan wonen. Waar hij in kan wonen zelfs. En die een woonplaats voor hem zelf zal zijn. Waar hij een relatie mee heeft. Dus geen religieuze lijst van regels of doctrines wat ons in relatie met God brengt. Dus inderdaad hebben ze hard gewerkt aan de Torah te beschermen. En uh, Eliahu zei, we hebben uiteindelijk een koosje de vorm van gebed gevonden en shabbos, samenkomst, hoe we ja, de shabbat kunnen houden met elkaar in onze zogenaamde veilige synagogen. We weten allemaal dat hun synagogen door de eeuwen heen niet zo veilig geweest zijn. En voor hen in die periode was het ondenkbaar dat er ja, niet-joden, onze Torah-reis zouden willen volgen. Maar dat is nu veranderd. Dus er is een soort verbazing van, wat gebeurt er toch met die mensen die uit die kerken komen? En ja, die zeggen onze broer te zijn die de Shabbat gaan houden, de feesten, de Torah willen volgen. En hij zegt, ik heb dat echt gerespecteerd, die geestelijke reis die jullie nu aan het volgen zijn. En ik zie het ook, zei Eliahu, dat het noodzakelijk is in het stadium ook voor ons, net juist voor ons, in de terugkeer van het Joodse volk naar onze Hebreeuwse wortels. En hij kwam tot de conclusie dat hij aan de ene kant en nog niet helemaal kan vatten, maar ik, ik zie een bepaalde beweging bij jullie, en dat zien andere religieuze orthodoxe joden ook, en ik wil ook dat dat gaat veranderen, ons, he, dat wantrouwen dat er geweest is, ik wil, ik verlang ook naar een relatie met jullie, maar dat wil ik niet alleen voor jullie, want ik wil het ook voor mezelf, of eigenlijk voor het Joodse volk. Hij zegt, ik vind het nodig voor het Jodendom. En toen eh, besloot hij in zijn brief en zei hij, wat op een zeer krachtige manier heeft de, en zo noemde hij het, de Hebreeuwse wortelbeweging in het christendom bij mij beïnvloed. Nou weet ik niet, zoals jullie hier zeiden, bij elkaar komen, een kleine gemeente op Shabbat. Als je hier alleen maar bij elkaar komt, dan zul je geen invloed hebben ja, op uh, het, het Joodse volk en uh, ja, onze terugkeer naar de Hebreeuwse wortels. Want het gaat om relatie. En hier komen we bij elkaar om samen de Heer te zoeken, samen zijn woord te openen, de heilige geest te laten werken. En dan kunnen we gebruikt worden in de relatie met Juda. Omdat we steeds meer gaan begrijpen van, en ook verlangen naar de terugkeer naar onze Hebreeuwse wortels. En daarom zei ook Eliahu, ik nog even teruggaan naar die dia. ik ben een Hebreeuwse worteljood. Hij zei het natuurlijk in het Engelse, Hebrew. Uh, roots Jew, dat klinkt een beetje meer sort of, anders dan, een, maar het is letterlijk een Hebreeuwse worteljood en ja dat is grappig, maar misschien ook een manier om in relatie met andere joden te komen en daarover te praten en dat je weet van dat er iets aan het gebeuren is onder de religieuze joden en zoals ik al zei hadden wij Eliyahu uitgenodigd op het Bene Jozef National Congress. En waarom een Bene Jozef, zonen van Jozef, congres? Jan en ik zijn ons al heel lang bewust van onze relatie met Juda en Gods bedoeling, en daarnet is dat ook al genoemd, uh, met Juda en Efraïm. Dat is een geheimenis. En dat geheimenis is aan ons gegeven. Net zoals Jezus tegen zijn apostel discipelen zei, het, is aan je, het geheimenis van het koninkrijk van God is aan jullie gegeven. En als je iets gegeven, uh, ja, als je iets krijgt, iets ontvangt, ja, dan, dan ja, je kan je het weigeren zoals veel mensen doen, maar je kan het ook aannemen en gaan onderzoeken. En daarom hebben wij veel onderzoek gedaan. En beseffen we, was het soms ook moeilijk, ook als we anderen ontmoeten die, ja, als het ware, in diezelfde beweging, op diezelfde weg geplaatst zijn. Zowel hier um, of onder de volken in Nederland misschien wat minder, wordt wat meer. Ik heb heel vaak gezegd, uh, en ik sta hier nu nog te spreken. Lang, lang geleden was ik in Dordrecht, jaren geleden. En toen zei ik, ik doe het niet meer. <laughs> ik, ik, Nederland. Nee, niemand is open, niemand luistert. Nou, er is veel veranderd wat dat betreft. Misschien niet een succesverhaal van duizenden mensen, grote conferenties, maar er is iets aan de gang. En eh, dat doet me denken aan eh, toen we de afgelopen jaren begonnen met eh, een aantal reizen te organiseren, eh, met name voor niet... Inheemse volken, want wij zijn natuurlijk door onze ja, uitzending naar het uiteinde der aarde in Papua, zijn we natuurlijk altijd heel erg betrokken bij de inheemse volken. Maar deze keer begonnen en de Papua's hebben ook verschillende groepen naar Israël gebracht, en dat was op zich ook een heel bijzonder verhaal en getuigenis. Maar... De Heer legde ons een aantal jaren geleden op ons hart om nu uit de mensen uit de volken om in, ja bij elkaar te brengen. En ik weet dat onze eerste reis, we noemden het niet zomaar een reis, want we konden er eigenlijk geen titel aan geven... ...maar we, met een bepaalde bedoeling uh, wilden we samen uh, het Loofhuttefeest vieren. En dat was een grote reis, want we hadden bijna een bus van 50 mensen uh, uh, vol, 47 deelnemers... Um, dat was heel onverwachts en toen zei de heer, ja dat was een sleepnet en daar zijn ook een heleboel vissen ja, uitgevallen en uh, ergens anders misschien bezig. En toen het jaar erop zei de heer, en nu wil ik dat je een, een, een gericht je net uitwerpt en vorig jaar zei de heer, nu wil ik dat je je hengel uitwerpt, dat je de mensen één voor één opvist. En zo zien we dat dit jaar, en daar kom ik vanmiddag op, ter, uh, op terug, ja de Heer nog verder gaat, nog specifieker aan het worden is om ons te gebruiken in zijn plan. En um, zo zien we dus dat wij verzameld worden uit de volken en toen wij ook met anderen daar in Israël over spraken, toen was de vraag van ja... Wie zijn we nou eigenlijk? Hoe noem je jezelf? Als je je Efraim noemt, nou, dan komt een heleboel commentaar, want mensen begrijpen het niet. En wie zijn we nou werkelijk? En toen uiteindelijk eh, hebben anderen, waar wij geen deel aan hadden aan die beslissing, hebben besloten om ja, onszelf te identificeren als de zonen van Jozef. En toen dat gebeurd was, toen dacht ik, dat is goed. Want Jozef had twee zonen, Manasse en Ephraim. En die spelen een rol in ja, gods bedoeling met het huis van Jozef. Of eigenlijk het huis van Israël, waar Ephraim als het ware. Uh, ja, als de verzamelnaam wordt gezien, die allemaal, hè, want in betekent dubbel vruchtbaar zijn, net als Jozef die een dubbele oogst bij elkaar bracht, hè, is um, ja, Jozef aan de ene kant een beeld geworden van die oogst die bij elkaar komt. Manasse, misschien van een groot volk zoals de kerk, maar Manasse moet zich nog bewust worden van wie hij is en gaan beseffen... Um, dat Ephraim een rol speelt in het huis van Jozef als de eerstgeborene. En een eerstgeborene is ja, eigenlijk de redder van het gezin. Die is verantwoordelijk. Dat zien we eigenlijk als een patroon in de Bijbel. En Je Yeshua is natuurlijk de ultieme eerstgeborene. De redder van het hele gezin. Zonder hem zou deze familie nooit meer hersteld worden. Um, maar aan de andere kant... Hebben wij, die nu uit die ballingschap komen van religie waar we het net over hadden, hè, die ontstaat in ballingschap, ja, hebben wij nu de verantwoordelijkheid, nu we dat beseffen, en als Ephraim het recht van de eerstgeborenen gekregen heeft, waar ook in Ezekiel 37 staat, dat de stok van Jozef is in de hand van Ephraim. Wat betekent dat? Als wij het eerstgeboorterecht hebben gekregen, dan zijn we verantwoordelijk. Ik voel me verantwoordelijk met die stok van Jozef in mijn hand om jullie erbij te brengen. Om niet nogmaals het redingswerk van Yeshua te doen, maar om jullie te redden van de tijd die over de wereld komt. Om inderdaad uit Babylon te gaan en ja, zien dat als duisternis de aarde bedekt dat het licht op Sion schijnt. En ja, zo zien we dat op dit moment... Net als Eliahu Berkowitz zei, die gelukkig uit zijn ballingschap gekomen is, Alia heeft kunnen maken en toch nog beseft dat er heel veel van die ballingschap hem nog beïnvloedt. Zo hebben wij dat ook in het christendom, omdat wij ook een religie in ballingschap geworden zijn. En het leven van Jozef is daar eigenlijk het beste voorbeeld van. Um, Jozef leefde eigenlijk het grootste deel van zijn leven in ballingschap. En als je denkt aan het leven van Jozef, dat begon natuurlijk toen hij nog als vreemdeling met zijn familie, en vreemdeling is eigenlijk ook een soort ballingschap, maar ze waren ballingen in het beloofde land toen. Ze hadden het land nog niet ingenomen, dat kon nog niet zoals je weet, wat allemaal ook aan Abraham uitgelegd werd. En he, hij was met zijn familie, met zijn broers en zijn ouders. Was, uh, waren zij vreemdelingen in het beloofde land. En daar kreeg Jozef die dromen. Nou, hoef je, ik hoef je dat verhaal niet allemaal uit te leggen. He, maar je weet ook van de irritatie die dat opwekte bij um, de broers. En die wilden hem. Doden. En die hadden hem in de put gegooid, we kennen de geschiedenis. En dan op een gegeven moment zien we dat hè, als zij zich ja, een beetje zich afvragen wat gaan we nu doen, hè, uh, gaan we hem doden. Uh, uh, toen stond Judah op en die zei wat voordeel is erin gelegen om onze broer te doden en zijn bloed te verbergen. Dus hij suggereerde uh, om hem te verkopen aan de Ismaelieten. Wat hij toen zei, het voordeel waar hij over sprak, was natuurlijk niet dat kleine beetje geld wat ze misschien kregen voor Jozef. Zijn woorden waren eigenlijk profetisch, want het grote voordeel wat zij hadden, weten we allemaal, dat uiteindelijk Jozef gebruikt is om het gezin te redden, om de familie te redden. Hij is een voorbeeld daardoor van Yeshua, die gekomen is om de familie te redden. Maar hij is ook een voorbeeld voor ieder van ons, om inderdaad op te staan voor het gezin en de reddende rol... Uh, eigenlijk van een Jozef te vervullen. Maar we zien hier ergens ook dat Judah, en dat zien we in de geschiedenis, ik ga daar nu niet dieper op in, dat zien we ook in de geschiedenis van Jozef uh, ja, en zijn broers, dat Judah verschillende keren bemiddelt. Ook wat betreft zijn broer, Jozef, jonger, uh, jongere broer, Benjamin. Dus de, de, um, ik weet dat er een leuk boekje geschreven is door uh, Henk Poot, heet het geloof ik, over, over Jozef, in het Nederlands. En daar zitten heel veel schatten en geheimenissen in, um, die hij openbaart over de rol van Jozef. Um, maar wat weer bijzonder is, als je ziet de rol van Juda in dat grote geheel, dan zie je dat een orthodoxe vriend van ons, die sommige van jullie ontmoet hebben, Ghanog Yang, hij is geroepen als orthodoxe Jood uit Amerika, hij heeft ten eerste Aliyah gemaakt, maar hij heeft zijn hele leven lang, is die, zou je kunnen zeggen, is hij op zoek naar Ephraim. En... Um, en hij waarschuwt even En een van de dingen die hij altijd zegt, hij zegt, toen de tijd hebben we jullie verkocht. Dus hij ziet zelfs jullie, hij ziet het zaad van ons in Jozef, moet je nagaan, dat zegt een jood tegen je. En hij zegt, toen hebben we jullie verkocht, um, maar nu zie ik de Ismailieten komen en ik wil jullie waarschuwen. Kom terug, kom naar huis. En natuurlijk weet hij in de praktijk ook dat we niet allemaal letterlijk nu naar huis kunnen gaan en in Israël kunnen gaan wonen, maar hij weet dat we met elkaar we elkaar moeten ontmoeten, hij zegt ook laten we geen discussies houden over de doctrines waar we toch niet mee over eens kunnen worden, maar laten we ons ja, als familie verenigen met elkaar, elkaar omhelzen. Nou, dat is trouwens een orthodoxe jood die wij rustig een huk kunnen geven, ook al doet een orthodoxe jood dat nooit met een vrouw nog niet een hand geven. En het is niet de eerste orthodoxe jood die um, dat de, gedaan heeft, want ik heb ook, en daar ben ik bijna trots op, nee nou, hoor, maar het was een mooi teken, een omhelzing gekregen van Rabbi Yehuda Glick, um, onder bepaalde omstandigheden. En dan zie je dat ja, soms wij onze doctrines opzij kunnen zetten vanwege de relatie die er is. En de doctrines helpen ons alleen maar om ja, bij de familie te blijven, om beschermd te zijn. En als wij die doctrines, eh, al die regeltjes, belangrijker maken dan de relatie, dan zitten we in religie. En als we dan teruggaan naar dat voorbeeld eh, van Jozef, dan zien we dus dat Jozef met een doel in ballingschap gegaan is... Um, en daarmee is hij een beeld geworden van wat de Joden noemen de Messias ben Jozef. Want de Joden zien eigenlijk twee types van Messiasen. En dat is soms voor ons heel moeilijk. Ja, Joshua well, sure is de enige. Maar, je zult het straks ook nog verder zien, want hier kom ik nog op terug. Dan zul je zien dat er echt de ruimte voor is om te begrijpen dat, er, dat zij een beeld hebben van de Messias Messias ben Jozef, maar uiteindelijk zal er ook de Messias ben David of de zoon van David komen om te gaan regeren. Maar wat is er gebeurd met Jozef, die dus eigenlijk een beeld geworden is van de Messias ben Jozef, want hij heeft heel veel uh, verzameld, zowel in het natuurlijke, hier zie je weer die vergelijking, oogst binnenhalen, hè, maar ook de oogst uh, van mensen, hè, de mensen. En net zoals we het met de schapen zien. Heel veel natuurlijke voorbeelden zijn bedoeld voor ons om te begrijpen waar het God om gaat. Um, ik noemde er net al even zijn twee kinderen. Die geboren zijn in ballingschap. De meeste van ons zijn geboren in ballingschap. En wat hij zei toen hij zijn eerstgeborene kreeg, heeft er misschien toe geleid dat het recht van de eerstgeborene uiteindelijk naar Ephraim gegaan is. Want toen Manasse geboren werd, zijn naam betekent vergeten. En toen zei hij, nou nu ik een zoon heb, uh, kan ik mijn vaders huis vergeten. Nu ben ik ja, een vader geworden in het land. Ik heb vruchten voortgebracht, want zijn tweede zoon staat in hetzelfde tekst, bijna in Genesis 41, vers 51 en 52. Daar staat uh, dat daarna... De jongste zoon geboren wordt, Efraim. En dan zegt hij, nu kan ik vruchtbaar zijn in het land van verdrukking. Dus eigenlijk was hij tevreden. En heel veel van ons zijn tevreden. Met, nou, we vermenigvuldigen ons, ik heb een grote kerk, grote gemeente. En we zijn al lang tevreden geweest. Maar, net als Jozef, regeerden we buiten het beloofde land. En het heeft mij altijd enorm verbaasd dat Jozef... Hij was op een gegeven moment ja, de rechterhand van Farao. Hij regeerde als een Farao. Hij had het, het de macht om alles te doen. En hij is nooit teruggekeerd naar zijn eigen land. Hij is nooit even gaan kijken in het beloofde land. En vele van ons zijn zo. We regeren hier in grote gemeentes, maar hebben vaak geen band met het beloofde land. We gaan niet eens eens even kijken. De enige keer wanneer Jozef terugging was om zijn vader te begraven. Alleen door de komst van zijn broers, dus niet omdat hij uitreikte, maar de komst van zijn broers, is hij wakker geworden en tot de conclusie kwam, mijn vader leeft nog. Hij vroeg het ook wel gelijk hè? En, en toen is de vader ook gekomen en dat weten we. En eigenlijk is het hetzelfde met ons. Doordat onze broers teruggekeerd zijn naar het beloofde land, de Juda, zijn wij wakker geworden. Oh, Am Israël gaai, het, het volk Israël leeft, eh, wij zijn niet op zoek gegaan, God heeft hen teruggebracht als een teken voor ons, dat het tijd voor ons is eh, om ook terug te keren, of te bewust te worden eh, van het feit dat we eigenlijk vastgehouden worden in ballingschap. We zijn een groot volk geworden in verdrukking, we zijn eh, vruchtbaar geworden zoals als uh, Jozef het ook zegt, waarom zijn we vruchtbaar geworden? Omdat het zaad van het huis van Jozef, wat vermengd was met de tien stammen, dat is gezaaid onder de volken. Dat is een geheimenis. Het is een principe, ik noem het altijd het zaadprincipe, maar wat God gebruikt om iets aan ons duidelijk te maken... Misschien heeft het ook een fysieke waarde, maar het heeft zeker een geestelijke waarde. Want als die twee niet bij elkaar komen, dan richten we ons alleen op het vlees, eh, of op het bewijs dat we bij die stam of bij die stam horen, waar Judah heel sterk in is. Judah is op zoek ook naar de verloren stammen. En ze vinden mensen die misschien fysiek een verbinding hebben. Die maken ze ook bewust van die verbinding. En dat leidt er vaak toe dat ze zich bekeren tot het judaïsme. Dat gebeurt in Papua ook. En daarom mogen ze erbij horen. Maar aan de andere kant, wat is er met ons gebeurd? Eigenlijk datgene wat ook in Hosea beschreven staat, groot is de dag van Israël, De dag die toen aanbrak van het zaaien van de familie onder de volken. En misschien weet alleen de vader waar dat zaad precies gegaan is. En we hoeven ook niet altijd naar dat zaad te zoeken. Of wij bij een van die stammen behoren. Soms maakt God ons dat bekend. Maar het belangrijkste is dat wij beseffen dat wij wederom geboren zijn. Wederom geboren. Waarom was dat zo belangrijk? Waarom leren we dat in de kerk? Je moet wederom geboren worden. Wij zeggen dan van ja, je moet levend worden, je moet niet uh, inderdaad religieus zijn, tot leven komen. Maar als je geboren wordt, word je geboren in een familie. Zelfs als je familie je niet wil en je weggeeft voor adoptie, ben je nog geboren in een familie. Dus wij zijn allemaal wedergeboren. Als we niet wedergeboren zijn... ...dit is geen nieuwe doctrine... ...dan kun je niet deel uitmaken van Israël. Omdat geestelijk moet er iets veranderen. En wat verandert er geestelijk? Wij hebben zaad in ons... ...dat is afgewezen. Boek Hosea. Lo Ruhamma. Lo Ami. Ik hou niet meer van je. Ik ontferm me niet meer over je. Je bent niet mijn volk meer. Dat zaad is verspreid. En dat hebben we in ons. Maar... Al heel snel nadat dat gesproken is door Hosea, zegt Elohim God door hem, ja maar groot is de dag van je Jezraël. want ik ga zeggen tegen Lorugama dat je Rougamma bent, dat je weer geliefd bent. En dat is wat wij horen, dat is wat we zouden moeten horen als het evangelie van het koninkrijk aan ons verkondigd wordt. Ik heb het gehoord, ik ervaar het dag aan dag, ik ben geliefd. Hij zegt, je bent van mijn volk, je hoort bij mijn volk. Zelfs als mijn broer Judah zegt, sorry de deur is dicht, je kan er niet meer binnenkomen, ik vertrouw je niet. Maar ik ben toch deel van zijn volk. Want hij zegt het. Hij is de familie aan het herenigen. En... Uh, dat zeiden we ook, en sommige van jullie weten dit al en ik zei al vanmiddag ga ik er nog iets dieper op in, de laatste keer dat wij terugkeerden, 27 april naar Israël, mochten we er niet in. We mochten niet meer wonen in het land, de deur ging dicht illegale immigranten. Nou, dat lijkt wel een beetje op de vluchtelingen die we hier ook krijgen. De behandeling was ook niet zo best, want we werden letterlijk in een cel opgesloten en we werden gedeporteerd. We voelden ons een beetje als criminelen, maar vergeleken bij sommige vluchtelingen hadden wij het nog erg goed. Maar we hadden het vertrouwen dat, ja, wat er ook gebeurt, wij gaan door met de instructie die God ons gegeven heeft. Want hij heeft een plan. En... Wij zien ook dat er een reden is dat Juda soms de dingen nog niet ziet. Zoals Elia Huberkowitz ook zei, vergeef ons, hè, we hebben een achtergrond met elkaar. Dus we begrijpen daar iets van. Ik ben dus wedergeboren, jullie zijn, neem ik aan, wedergeboren in die familie. Nog een mooi iets van de vergelijking die Hosea dan maakt. Hè, God eigenlijk inspireerde hem om die dingen zo op te schrijven en bekend te maken. Uh, Lorugamma, het woordje Lorugamma betekent niet... Geliefd of niet, geen erbarming meer, geen ontferming meer. Maar in dat woordje zit ragam. En ragam is het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. Dus als je beseft dat het om een wedergeboorte gaat, het gaat om een baarmoeder die bevrucht moet worden. He, zaad wat in ons is. En als dat gebeurt, dan moeten we ons bewust gaan worden, ik hoor bij een familie. Dat doet me denken aan <laughs> um, toen ik als jong meisje natuurlijk al heel vroeg de stem van God hoorde. Toen was ik zeventien, en ja, mijn ouders waren lid van de hervormde kerk, een vrij liberale kerk. En de, ik was altijd heel enthousiast, ging met enthousiasme naar zonderschool en toen naar de kinderkerk, jeugdkerk en noem maar op. En ja, mijn zeventiende, nou het begon eigenlijk op mijn dertiende, toen vond ik tussen de oude kranten een uitnodiging voor kategorisatie. Uh, um, en ik wist niet eens wat categorisatie was, want mijn ouders waren niet zo kerkelijk. Ze waren al lid van de kerk, maar ja, gingen niet elke zondag naar de kerk. En het leefde ook niet echt. Uh. En toen vroeg ik aan mijn vader... ...hé, hey, dit is aan mij gericht, waarom heb ik dat niet ontvangen? Ach, dat heb je niet nodig. Ik zei, maar wat is dat dan? Ja, en dan krijg je les uit de Bijbel... ...en dan word je voorbereid als je beleidend uh, ja, is wil doen... ...en lid van de kerk wil worden. Dat wil ik, zei ik. Dus ik mocht gelukkig wel naar kategorisatie. Anderen moeten gedwongen naar kategorisatie... ...maar ik wilde naar Catechisatie. Um, en ik heb ervan genoten... ...want de dominee behandelde het boekje Zaja en Marcus. Uh, voor het eerst leerde ik de Bijbel, gelukkig toen nog... En nou, toen dacht ik, nou, nou ben ik klaar om beleidenis te doen. Dus ik zei tegen de dominee, ja, ik wil wel beleidenis doen, maar ik wil niet lid van de Hervormde Kerk worden. Want wie zegt, uh, wie zegt mij dat dat de enige kerk is? En toen begon hij te spreken, en daarom herinner ik me dit voorval, over ja, maar je moet toch ergens bij de familie horen. Dus hij heeft mij kunnen overtuigen dat ja, mijn familienaam Hervormde Kerk was. <laughs> maar... Toen al was het heel anders, want ik zei, ja ik wil wel beleidenis doen, maar dan wil ik ook echt zeggen waarom ik geloof. Dus het woord getuigenis doen kende ik niet, dat kwam in de kerk niet voor. Maar ik heb wel een getuigenis gegeven. En die hele dienst, nou ja, daar ga ik nu niet ver op in, was een hele bijzondere dienst, anders dan anders. De dominee die spreekte uit... Uh, Je zag ja precies wat ik hem gevraagd had, ik mocht, we mochten de vragen uh, die we moesten beantwoorden, die uh, uh, mochten we wijzigen. En nou ja, het was een fantastische dienst, uh, de mensen ook, de gemeente die hadden nog nooit zoiets meegemaakt, maar daarna viel ik in een gat. Ik werd lid van de kerk en ik kwam onder de bedekking. En daar heb ik me uit moeten ontworstelen, Dat is een hele weg geweest en is ook nogal eens vaak herhaald. Want hoeveel gemeentes komen we niet onder en je wordt belemmerd door de doctrines, door het hekje eromheen. En nu ben ik in de vrijheid gekomen. Mensen vragen, heb je dan geen gemeente? Ja, ik heb een geweldige gemeente. De gemeente is Israël en die familie is geweldig. We zijn wel soms in verwarring. Het dal van Agor, in verwarring leven we, maar er is een deur van hoop, ook voor de familie. He? Dus daar gaat het om. He? En dus als we denken aan de tijd van Jozef, Jozef leefde in ballingschap. Wat is ballingschap? Ja, ik heb een heleboel, hoe noem je dat? Definities opgeschreven van. Um, kijk hoe laat het is hier. Oh ja. um, opgeschreven die ik in het woordenboek gevonden heb. Um, nou, Juda was zich altijd bewust van ballingschap. Ik zei het net al, zelfs in de tijd van Abraham, Isaac en Jacob waren ze als ballingen in het beloofde land. Um, en waren ze, nou ja, vreemdelingen. En soms voel ik me ook inderdaad een vreemdeling in deze wereld. Dus ook een beetje een balling, een balling in deze wereld. Um, en we weten dat Jozef... Ja, uiteindelijk zich meer bewust werd van zijn ballingschap toen hij in Egypte terecht kwam. Maar ook daar is hij tot leven gekomen. Een soort wedergeboorte heeft hij doorgemaakt. En ook al kwamen zijn broers en realiseerden zich dat ja, zij nog in het beloofde land woonden, waar toen hongersnood was... En heeft hij ervoor gezorgd, zoals we weten uit de geschiedenis, om de familie te redden. Hij is teruggegaan met zijn vader toen zijn vader stierf in Egypte om hem te begraven. En hij is zelf nooit de opdracht gegeven, ik wil begraven worden in het beloofde land. Hij, is, hij heeft gevraagd of zijn beenderen meegenomen konden worden als... Ja, het volk zou terugkeren, de nakoming van Abraham, Isaac en Jacob, dus Israël zou terugkeren. Hij kende de belofte, wonderlijk dat toen pas hij eigenlijk wilde dat zijn beenderen naar het land gingen. Het was heel belangrijk dat hij meereisde, dat zijn beenderen meereisden en dat hij naar de plek gebracht werd of begraven werd in zijn erfdeel. En dat is in Shichem. Dat is niet in de magpela waar andere vaders begraven zijn. Hij, was een belang, hij speelde een belangrijke rol. En toch staat hij altijd net daarbuiten. Dat is in het erfdeel. Ja. Van de bergen van Ephraim. Dat is ook waar de berg van de zegen en de vloek is. Het hartland van Israël. Daar liggen zijn beenderen. Tenminste, er is heel veel strijd over zijn graf. Of die beenderen daar ooit nog echt liggen. Maar het feit dat er zoveel strijd is. En het woord been, bot in het Hebreeuws, is etsem. En etsem komt eigenlijk van dezelfde stam. Heeft een vergelijking met het woord ets. En ets. ...is hout. Twee stokken, twee ets. Etsim. Die gebruikt worden, die naar elkaar toegebracht worden. He, daar, daar zit een diepere betekenis in. Etsem is beenderen. Denk aan het hoofdstuk in Ezekiel 37. Hebben wij als één hoofdstuk, was het ook niet zo. Wat staat daarin? Waar wordt er over geschreven? De eerste stuk gaat over beenderen, etsem. Het tweede stuk gaat over hout. Die twee hebben heel erg veel met elkaar te maken. Wij hebben dat hoofdstuk gescheiden. Dit is voor Juda de beenderen, de door de doodsbraen onze schuld, de holocaust, de graven die opengaan. Maar twee keer moest er geprofiteerd worden. En voordat gans Israël opstaat, als een leger staat er. Dus het is een beetje gevaarlijk om deze dingen te zeggen. Want ik word vaak beticht van woe, een nieuwe, hoe noem je dat? Vervangingstheologie. Is. Uh, hè, als je iets toe-eigent wat aan Judah toebehoort. Maar wie zegt ons dat dat aan Judah toebehoort? Het behoort aan Israël toe. Dat is waar Ezekiel over profiteert. En dan ga je iets begrijpen van die Beder, hoe belangrijk die zijn. Want uh, er is een ander woord wat daarop lijkt in het Hebreeuws en dat is Ba'etzem. En dat betekent Baetzem, dit ben ik zelf. Ba'etsmi, ik zelf. Uh, ba jijzelf. Ik ben niet zo goed in Hebreeuws hoor, dus, maar de sleutels van het Hebreeuws die je ken, en kan het lezen. En ik ben ook wel naar een oelpan uh, geweest, maar het spreken is moeilijker. Maar de rijkdom in het woord is daar en herkenbaar, leesbaar, heerlijk. Dus dan ontdek je die dingen. En toen ik dat ontdekte en dat deelde met enkele van mijn Joodse broeders en zusters in het land, toen zeiden ze, hoe is het mogelijk, hè? Daar hebben wij zo nooit naar gekeken. Want doordat wij als vreemdelingen hè, naar het Hebreeuws kijken, zien wij dingen die zij soms gewoon als gewone taal zien. En ik, gisteren las ik nog iets aan Janni ja, Jan voor. En toen zei ik, in het Hebreeuws staat er constant um, nou ja, hetzelfde woord. En dan ontdek je dat er, er een soort poëzie en woordspelingen in staan. Hè? En dus, dat is een rijkdom. Dus ik raad je aan, als je enigszins kan, het uh, is altijd de moeite waard om wat Hebreeuws te leren. Want het woord wordt er enorm door verrijkt. Um, en de heilige geest helpt ons om die dingen te zien. Dus ja, wat ik dus in dat hoofdstuk zie, uh, is dat ja, die benen er bij elkaar gekomen zijn, dat de twee stokken bij elkaar ge gekomen zijn, of aan het komen zijn. Um, en hoe belangrijk um, het is, dat die beenderen ja, terugkeren naar het land. Dat was ook een gewoonte, zelfs de Israëlieten die uit Egypte kwamen, die begroeven, en daar zijn bewijzen van, hun doden zo, dat er een, een soort stenenhoop op lag, en dat ze de tumulus noemen, en blijkbaar blijk, blijk, blijk, zijn sommigen teruggekeerd naar waar zij hun uh, stamgenoten begraven hebben en hebben later de beenderen naar het beloofde land gebracht. Zo belangrijk is het. Het is als een zaad van, ja, waar, waar God zijn DNA in gelegd heeft of waar het zaad, ja, in verborgen is. En dus ook, ja, eigenlijk, uh, onze beenderen hè, van onze voorouders zijn hier begraven. Maar iets in die beenderen, ja, zit misschien ook in de beenderen van, ja, de twaalf stammen, met name ook van het huis van Jozef. En alle die daarbij horen. Um, dus ook de twaalf stammen. Dus de rol van die ballingschap is dat wij los zijn van het land waar we wonen. He, dus we hebben even gezien wat het betekende ja, voor Jozef of voor het volk Israël. He, die soms tijdelijk in ballingschap geleid werd. Waarom? He, ook zoals hier ook bij de... Uh, verklaringen staat bij wijze van een straf, hè, wordt iemand verwijderd uit een gemeenschap. Nou, God heeft in de Torah ook uh, Israël gewaarschuwd. Als je dit niet doet, hè, als je je niet onder de zegen stelt, dan kom je onder de vloek. En die is verbonden ook aan ballingschap, het land uit. Hè, dat, daar zijn de joden zich ook erg bewust van. Hè, en de langste ballingschap is natuurlijk uh, bijna 2000 jaar geweest. Maar wat de, onze ballingschap, zou je kunnen zeggen, is nog veel langer geweest... Want eh, wij zijn eigenlijk helemaal afgesneden. Wij weten niet waar we vandaan gekomen zijn. Wij zijn, zoals Paulus het zegt, wilde olijftakken geworden. En sommigen van ons groeien nog gewoon als wilde olijfbomen waar we geplant zijn, waar we opgroeien. Maar sommigen van ons zijn afgesneden. Ik ben afgesneden als een wilde olijftak. En velen van ons zeggen, ja, maar ik, nou, maar ik ben nu geënt op de edele olijf. Geestelijk is dat waar, maar er is nog geen realiteit dat wij op die edele olijf zijn geplant. Ik voel me nog als een wilde olijftak die onderweg is en is. Ja, maar heer, dan nou, lange naar echt. Uh, hij zei ook een keer. En dus nou het tegenovergestelde is gebeurd. Hij zegt: eerst nadat ik je mijn liefde voor de plaats die ik uitgekozen heb voor mijn naam bekend heb gemaakt, ga, wil ik je ontmoeten in de woestijn. Nou, dat gaan we vanmiddag over praten. En, da, en dan zal ik je enten op mijn volk. Dus toen besefte ik, het is nog niet gebeurd en het moet nog gebeuren. En nou is de deur dicht, dan denk ik, heer, wat gaat u nu doen, vader? Maar hij weet het, hij, hij maakt geen fout, dit heeft een bedoeling. Dus we moeten bewust worden van onze ballingschap. Dat ben ik me nu heel erg bewust geworden, nu ik weer terug ben in Nederland. Toen ik gedeporteerd werd, letterlijk, samen met Janni, eh, Paspoort ingenomen, tot de laatste moment in het vliegtuig. Nou, heel verhaal. Janni is altijd van de verhalen, persoonlijk vindt ze makkelijker dan hiervoor te staan. Dus als je er meer van wil weten, kan ze dat in geuren en kleuren vertellen. Eh, maar nu jullie zouden misschien zeggen, nou dan ben je toch weer terug in je eigen land. Het is geen eigen land voor mij. Sorry, Nederland, ik voel me hier niet meer thuis. En dat is eigenlijk ook zo, wat hier staat bij die, um, over de definities, dat je onder een, een ballingschap is onder een juk en wetten leven in een ander rijk. Nou, dat gevoel heb ik als ik... In Nederland bent. Voor jullie is het misschien moeilijker. Je bent hier al die tijd, je bent eraan gewend. Je, je, je bent je niet bewust van je ballingschap, maar doordat je of regelmatig naar Israël gaat, met Juda te maken krijgt, het woord leest, dan voel je ineens van, ja, maar ik wil niet. Ik, ik, ik, hè? Zelfs kunnen we niet meer onder de doctrines van sommige kerken en gemeentes zijn, want wij zijn allemaal onder een juk gekomen, ook de kerken. En we leven ja, onder het juk van andere wetten. En dat is waarom ja, ik er zo naar verlang om naar Israël te gaan. Hè? Maar het Israël waar we... Naartoe gaan, ja, is nog, misschien nog niet het land waar we echt naar verlangen. Of het koninkrijk waar we naar verlangen. Maar daar is wel onze oudere broer. Net zoals bij een bekend, bekende gelijkenis, die jullie waarschijnlijk ook wel vaker aanhalen. de gelijkenis van de verloren zoon. En wij zijn teruggekeerd als verloren zoon. We zijn ons ineens bewust geworden dat wij dus ja dat we terug moeten keren, net als de verloren zoon. En de vader leidt dat ook, hij brengt ons terug naar zijn vaders, naar zijn huis. En dat is een geweldige ontdekking. Dus we komen tot de conclusie, en we zien dat om ons heen, dat de tijd van de ballingschap van ja, de zonen van Jozef, van Ephraim, is voorbij. Met name Ephraim, want die heeft die stok in de hand genomen. En ja, die moet gebruikt worden, samen met Juda, om het hele volk, de hele familie, te herstellen. Um, velen van ons op dit moment zijn tot de conclusie gekomen mensen zoals Jannie en ik die begrijpen wat de bedoeling is met Juda en met Ephraim. niet iedereen begrijpt dat nog misschien weten niet wat voor onderwijs jullie hier allemaal daarover gehad hebben sommigen die mij uitgenodigd hebben om hier te zijn die zeggen oude koek dat heb ik al vaker gehoord Iris maar het is goed om nog eens te herhalen ik heb ontdekt dat ik ja, een profetische bediening heb en een profeet herhaalt altijd. En daarom lezen we ook steeds de profeten. Dus aan de ene kant heb ik nieuwe facetten hier in deze boodschap gelegd, maar het zijn ook oude dingen, voor, zeker voor Jannie en mij en voor sommigen van jullie. Maar we moeten ook beseffen dat als wij weten dat wij um, Evreem zijn en die stok in ons hand hebben, um, dat ja, er een tijd een eind gekomen is aan onze ballingschap. En met mensen met wie wij optrekken al jaren geleden is dat eigenlijk al ter sprake gekomen. Uh, hebben we stilgestaan bij Ezekiel 4 vers 5. Uh, je kan het zelf opzoeken. Uh, in dat gedeelte staat dat Ezekiel een opdracht krijgt om 390 dagen. Ik uh, zeg uh, ja, 390 dagen op zijn linkerzij moest gaan liggen uh, voor de ongerechtigheid. Van het Huis Israël. Hij moet ook later op zijn rechterzij gaan liggen, maar dit heeft met ons te maken. En die 390 dagen, ja, die zijn een beeld van de 390 jaar dat God hen in ballingschap zal leiden. Moet je, je voorstellen dat je 390 dagen op je linkerzij moet liggen? Daar staat natuurlijk helemaal niet hoe hij dat gedaan heeft. Misschien ja, moest hij af en toe wel eens even opstaan, maar het was een profetisch beeld. Soms krijg je hele aparte opdrachten. Daar weten Jan en ik inmiddels ook al het een en ander van. <laughs> um, maar we hebben nog niet zo lang op onze linkerzij hoeven te liggen. Maar het is een beeld. En ja, we, dus die, dan zou je zeggen: nou, na 390 jaar. Oh, waar zijn dan die, die stammen, dat ging toen in de, nog om de tien stammen die gezaaid werden onder de volken, maar die zijn niet teruggekeerd, zelfs Ghanog is nog op zoek naar ze en heeft ontdekt waar, waar we zijn, in Amerika, in Europa, heeft zelfs ontdekt dat er in Azië mensen zijn die herkennen dat ze bij het huis van Jozef horen en terug moeten keren. En wij zijn ook tot de conclusie gekomen door het boek Hosea. Je leest natuurlijk niet alleen maar die, die eerste hoofdstukken van hoe, hoe we gezaaid zijn onder de volken. Maar het hele boek, als je dat gaat begrijpen, dat het op ons slaat, ons voorgeslacht, iets van dat DNA zit in ons, waardoor we ook tot geloof gekomen zijn. En nu we gamma zijn en weer tot zijn volk horen. Maar dan lezen we ook wat er gebeurd is. En dat de, aan het eind van het boek Hosea, in hoofdstuk 13, staat dat de zonden van Ephraim zijn opgestapeld. En Ephraim wordt opgeroepen. Om zich te bekeren. En, en uh, de zonde te beleiden. En dat hebben wij ja, soms ook al gedaan. op bepaalde plaatsen in Israël. in onze identificatie met Ephraim. Daar ga ik vanmiddag nog wat verder op in. Uh, omdat het belangrijk is. Hè, want. Als wij ons niet bekeren en de zonde niet beleiden, we weten dat dat, dat gebeurd is, dat in Leviticus staat, dat de straf dan voor wordt. En zo zijn ze natuurlijk gekomen, of zijn we met elkaar gaan praten over de 390 jaar, nou 7 is 2730 jaar. En uh, als je dat dan ongeveer vergelijkt met... De uittocht of de meegenomen worden in ballingschap door naar Assyrië, dan kom je tot de conclusie dat ongeveer 2010, wat voor de wat na, ja, een einde aan onze ballingschap gekomen is. Voor die tijd waren Jan en ik al bezig met deze dingen, die geheimenissen, begon de vader al voor die tijd, sowieso in mijn leven, te openbaren. En later hebben we dat samen gedeeld. En nu zien we dat steeds meer mensen, ja, als voorlopers misschien, in deze ontdekking, deze openbaring, het, het zien. En nu zien we van, oh, dat heeft te maken met dit profetische teken dat er een einde aan onze ballingschap gekomen is. Um, die zevenvoudige tuchtiging die staat in de Torah, Leviticus 26, um, vers 18, kan je daarover lezen. Um, maar dan zien we ook dat uh, we ons eerst bewust moeten worden van wie we zijn. En nu wil ik zelf even mijn Bijbel op <laughs> mijn iPad erbij halen. En het gedeelte, een hele bekend hoofdstuk aan de ene kant, voor mij in ieder geval, um, Jeremia 31 lezen. Uh, en dan in vers 19, maar dan het liefst lees ik het in de herziene Statenvertaling, omdat het daar zo mooi staat. Eigenlijk begint het al eerder. Um, um, dat um, vers 18 dat God. De vader dus gehoord heeft, hij zegt in vers 18 door Jeremia heen, ik heb zeker gehoord dat Efraim zichzelf beklaagt. U hebt mij gestraft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Want u bent de Heer, u bent Jehovah, Yahweh, mijn Elohim. En als we dat gaan beseffen, want... We kunnen wel zeggen, oh leuke doctrine, ja, nou goed, dan heb ik een nieuw naamkaartje, ik ben Ephraim. Maar je wordt niet Ephraim omdat je een naamkaartje op hebt, maar je wordt Efraim omdat je met jezelf bekendgemaakt wordt. En dat begint eigenlijk met, ja, ik ben gestraft, ik, ik, ik moet me bekeren, ik moet me omkeren. Wij kunnen bekeerd zijn en wedergeboren zijn en een deel uitmaken van de familie en dan pas gaan beseffen, ik moet me nog bekeren en weer bekeren. Want wij denken van nou eens voor altijd, maar we gaan dan beseffen waar we vandaan komen, wat in ons voorgeslacht is. En zo ga je, en ik zie Piet zitten, ga je boete en verzoening doen voor, ja, niet alleen voor jezelf, maar ook voor, ja, je familie, zelfs in dit land, en de zonde die wij als volk, als Nederlanders begaan hebben. Maar ten diepste is mijn verlangen dat we dus naar die wortels teruggaan van Efraïm, wiens zonden zijn opgestapeld. En dan zegt de profeet Jeremia in vers 19, de reactie van Efraïm, want nadat ik bekeerd was, nog eens een keer, heb ik berouw gekregen. En dan staat er heel zo mooi hier. Nadat ik met mijzelf. Hier, dan zou je bijna het woordje. Ba'etsem. of etsmi. kunnen neerzetten in het Hebreeuws. bekend gemaakt ben. Nadat ik zelf. Ba'etsem in mijzelf. onderwezen, geïnstrueerd ben. De Torah is instructie. Onderwezen ben. Daardoor word je bekend met jezelf. En dan zie je dus dat Efraim nog eens zichzelf op de heup slaat. Ik ben beschaamd, ik ben te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag. Er is iets dat wij met ons meedragen, waar we ons van moeten bekeren. En toch zegt God hier door Jeremia... Is Evraim voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste onrustig. Ik zal mij zeker, daar heb je het woord weer, over hem ontfermen. Uh, eh, roegama ontferming, spreekt Yahweh. En ja, als je eenmaal bekendgemaakt bent met jezelf, dan, um, ja, je zou nog veel verder kunnen, of daarvoor ook de context kunnen lezen, dat het ook... Um, Ragel is die weent over haar kinderen. En daar komt deze dialoog uit voort. Um, maar we moeten begrijpen dus um, dat wij nakomelingen zijn uh, uit het huis van Jozef. En als we weten wie we zijn, dan gaan we ook datzelfde verlangen krijgen als Juda om terug te keren naar het land. Het is een heel groot geheimenis. Um, wat nog lang niet door iedereen begrepen of omarmd wordt. Voor mij, en daarom herhaal ik het weer ook hier vandaag, is het een ontzettend belangrijke openbaring. Niet om een bordje Evraim te gaan dragen, maar om te gaan beseffen dat we in een proces zijn die ons bewust maken van onze rol in zijn plan. En ik denk aan, nou zet ik, ook, ik zet jullie allebei aan de spot, Shani die vertelde mij, ze zegt ja ik zie dat nog niet zo, uh, mijn Identificatie met Efraim. Ik voel me meer als een Rut. En dat is heel begrijpelijk, want er zitten voorbeelden en ja uh, dingen in, her, in het leven van Rut en haar houding, die je misschien, zonder dat je het beseft, nog dichter uh, ook bij de familie brengt. Hè? Want uiteindelijk uh, Rut was min of meer. Uh, een familie, een Moabitische, wat ook betwist wordt door sommige Joden. Maar hoorde ergens ook bij de familie. Want de Heer wil altijd de familie herstellen. En laat wegen zien in zijn woord. En sommige van ons zijn voor een periode als Rut. Anderen zeggen, ja, ik... ik ik zie die rol van, ja, misschien wel van de zonen van Jozef. Hè, we zijn inderdaad het huis vergeten. Ik ben een beetje als manasse, vadershuis. Ik wil terugkeren. Ik wil de Shabbat weer gaan vieren. Ik wil, uh, ja, naar het huis van gebed voor alle volken komen. Want dat staat in die context in hoofdstuk Jezaja uh, 56 over de vreemdelingen die de Shabbat weer gaan vieren. Um, dus die verlangens, die zijn er. Totdat wij beseffen van, oh ja, maar ik zie een verantwoording. Ik zie een verantwoording. Ik neem die stok van Efraim aan. Of tenminste, ik hoor bij die stok die, ja, ook die profetisch ook mee mag bewegen naar de stok van Juda. Totdat we één zullen worden in zijn hand. Op dit moment, ja, voel ik me eigenlijk nergens thuis. Ik heb een verlangen aan de ene kant... Naar de vervulling van al Gods beloftes, ik kan het eigenlijk niet uitleggen wat het betekent om je in ballingschap te voelen. De een of de ander zal dat, verschil, um, zal dat verschillend voelen. Ik heb het ook in ons team wel eens vaker over gehad. Er werd me nog vaak benaderd. Ja, maar je bent nog Nederlander, je hebt een Nederlands paspoort. Ja, dat heb ik nog. En daar ben ik aan de ene kant dankbaar voor. Maar er is zo'n ontzettend verlangen. Eigenlijk nog niet eens naar het Israël waar ik eventueel nog wat langer zou kunnen wonen. Ik verlang naar dat het koningschap teruggegeven zal worden aan Israël. Ik verlang naar het koninkrijk. En ik heb een diep gevoel van ontheemd zijn. En niet omdat ik naar de hemel wil gaan, maar omdat ik wil zien dat zijn koninkrijk komt hier op aarde, dat zijn wil hier op aarde zal geschieden. En we zien dat Juda eigenlijk ook daarvan bewust moet gaan worden. Sommigen van jullie verlangen natuurlijk naar een stukje soevereiniteit over hun land, opdat zij volgens de Torah kunnen leven en het land tot herstel kunnen brengen. Dat doen ze in het natuurlijke, geweldige dingen, geweldige getuigenis. We zien veel mensen die Aliyah maken, die terugkomen. Zij hebben een thuisland om naar terug te keren. Maar hoe is de situatie in dat thuisland? Ik wil een filmpje laten zien, een heel kort filmpje maar, en het is in het Engels, het gaat ook heel snel, er is ook geluid bij, dus we gaan zien wat er gebeurt. En ik wil dat je daar even over nadenkt en dan kom ik erop terug. Je weet natuurlijk wanneer dit uitgesproken is, Ben-Gurion, de oprichting van de staat Israël. Volgend jaar mogen we het 70ste jaar herdenken van de oprichting van de staat Israël. Velen van ons hebben de tekst aangehaald uit Jezaja 66 vers 8. Kan een land geboren worden in één dag. Ik heb moeite met die uitspraak. Terwijl iedereen staat te juichen, wauw wat een wonder. En het is een wonder dat Israël er is. Dat onze broers terug zijn kunnen keren naar het beloofde land. Maar een kind wordt geboren uit een bevruchting. Wat voor bevruchting heeft er plaatsgevonden? Daarom wilde ik jullie dat filmpje laten zien. Want inderdaad, Ben-Gurion praat over het historisch recht, de geschiedenis die zij hebben in het beloofde land. Maar onder de toestemming van de Verenigde Naties zijn zij een staat Israël geworden. Bevrucht. Door wat wij als volken met elkaar bepaald hebben. Dus eigenlijk ben ik zelf tot het bus zijn gekomen. Dat Israël op dit moment in ballingschap is. Werd ook bevestigd door iemand waar ik nog niet zo lang geleden naar geluisterd heb of ontmoet heb. Eddie Chumney, die hier in Nederland sprak. En hij bevestigt heel veel van die dingen die ook ja, soms in het verborgenen van mijn hart leven. Want... Ja, ik kom zoveel Israël-liefhebbers tegen. En zoveel mensen die Israël lief hebben, waar ik ook een heleboel dingen niet van begrijp. Want dan zeggen ze tegen mij, ja, ik ga naar Israël, ik ga Gods volk zegenen. En dan zeg ik altijd, en wie ben jij dan? En we moeten ons bewust worden van wie we zijn, hoe de relatie is en wat de vader aan het herstellen is. De verloren zonen, de ene die uit de volken gekomen is, de andere die eigenlijk altijd bij de vader was, die nog niet ons herkent. En hij staat met zijn armen om ons heen en ja, begint ja, als het ware die stokken bij elkaar te brengen. En ja, wij kunnen soms zo verblind zijn in onze liefde voor Israël, dat we niet opmerkzaam zijn op het profetische woord van deze tijd. En ik heb altijd geworsteld met die tekst, omdat ik de context van Jezaja lees. En er is nog niet vervuld wat daar staat. Daarvoor niet en daarna niet. Maar het is mijn gebed en ik hoop als we ook straks weer verder gaan met bidden... en de weg banen voor dat herstel in Israël... dat we ook daarbij stilstaan en uitroepen. Ook jullie hier zullen uitroepen... ja, mag er een bevruchting plaatsvinden over Juda op dit moment... of misschien in vergelijking met die door de doodsbrene... mag de geest van God over hun komen... Hè, en over ons komen... opdat we werkelijk opstaan als het leger van Israël. En dus zien we eigenlijk dat Israël, die bijna 70 jaar oud is, eigenlijk ook in het land onder een ballingschap, onder het juk van een ander rijk functioneert. Ik heb dat zelf gezien in een land dat naast Papua ligt, West-Papua, West -Papua, dankzij Nederland, behoort bij Indonesië, dankzij onze koloniale schuld die daar ligt, is uh, West-Papua ingelijfd, Nieuw-Guinea, bij Indonesië. Het andere deel is onafhankelijk. Dus die hebben de mogelijkheid om hun eigen parlement te kiezen, hun eigen uh, uh, leiders voor te bereiden. En een van die leiders leren wij kennen, een geweldige godsman. En iedereen had gebeden dat hij gekozen mocht worden. En toen zei een van die voorbeelders die wij kenden, hij zei tegen mij: Ja, nou is die. Uh, Lid van het parlement is die minister geworden, maar vanaf, en hij zei het zo mooi, vanaf het moment dat hij het parlementsgebouw inliep, is die veranderd. En toen liet de vader mij zien, je komt onder een juk. Israël is onder een juk. Wij zijn onder een juk. En dat maakt dat wij eigenlijk nog steeds slaven zijn die in ballingschap zijn. En aan de ene kant ben ik vrij, van binnen ben ik vrij... In geest en waarheid zijn we vrijgezet, maar we moeten hunkeren naar het herstel van alle dingen, de tijd is nabij en misschien past dat ook bij mij, want ik zei toen ik begon dat de heer tegen mij zei, Iris je zult het einde zien komen en je zult zien dat Israël daar een belangrijke rol in speelt, dat is wat ik zie, hè? het einde is in zicht. Hè? We, uh, uh, uh, uh, Zien dat het ook zich spoedt naar de Shabbat. We hadden het vandaag even, in mijn gebed sprak ik dat ook uit. De Shabbat. Maar we zijn in de dag voor die Shabbat die komt. Eén keer in de week kunnen we alvast even oefenen daaraan. En ik denk dat we ons veel meer gericht moeten oefenen. Van wat houdt dat in die Shabbat? Niet dat we... Ja, alle regeltjes van de joden opvolgen maar dat wij want sommige van de religieuze joden orthodoxe joden die, die wel dat, dat feestelijke van de sabbat hebben en niet onder het juk van de religie zijn die zeggen ja wij zien de sabbat als even proeven aan het koninkrijk en dat is eigenlijk wat we moeten gaan pakken even proeven op dat zo'n diep verlangen in ons komt dat het koninkrijk komt zijn wil zal geschieden hier op aarde niet daar in de hemel maar zoals in de hemel hier op aarde en ik geloof dat we inderdaad in een bijzondere tijd leven. In een tijd um, waar we allemaal bewust worden dat we in ballingschap zijn. Dat we gaan uitroepen, verlos ons. De laatste grootste uittocht Exodus nog moet komen. En we hebben herdacht dit jaar, of we zijn begonnen dit jaar te herdenken. De hereniging van Jeruzalem, 50 jaar. We gaan erbij stilstaan, of uh, sommigen hebben er niet bij stilgestaan. Dat de afgelopen Shabbat, was, uh, afgelopen Shavuot, was de 70ste Shavuot die door Juda in het land is gevierd. Als het Sukkot komt, en daar gaan tien ontzagwekkende dagen aan vooraf, waarover ik vanmiddag zal gaan spreken, dan is het de zeventigste Sukkot. Maar volgend jaar, net voor de herinnering dat we aan Israël denken, als uh, uh, de staat die zeventig jaar bestaat, is het het zeventigste Pesach. Wat betekent dat? Aan de ene kant feest... Maar aan de andere kant, 70 jaar onder het juk. Is het niet tijd dat er verandering komt? 70. Ballingschap. Wat zijn de combinaties he, dat men wist? He, dat, uh, ze, dat Daniel bad. He, uh, gaan we bidden als Daniel. Dat hij, het eind komt aan die ballingschap. Van ons en van Juda. Het koninkrijk moet teruggegeven worden aan Israël. Bereiden we ons daarop voor. Nou, dan zien we dat in ditzelfde jaar, 2017-5777, voor um, Israël, de Israël kalender, dat er nog meer herdenkingen zijn. Want straks... Uh, uh, Na Soekot, dan komen er heel veel Australiërs, de Anzacs, Australië en Nieuw-Zeeland. Waarom? Zij hebben een rol gespeeld 100 jaar geleden in de toen bevrijding van Jeruzalem. Uh, maar heel erg vrij werd het niet, want het was onder de juk van de, de, de zogenaamde Brit, de zogenaamde uh, Verbond Volk, Groot-Brittannië, maar een ander verbond. Daar kwamen ze onder. Laten we ons niet laten misleiden. Laten we niet gedachten koesteren hoger dan onszelf dat er een Brits Israël is. Het is een nep nieuws. Nee. Dus laten we zuiver luisteren naar het nieuws. Laten we de profetische vervullingen in het nieuws zien. Zoals Juda dat nu ook ja, onder onze aandacht heeft gebracht. En natuurlijk ben ik blij dat de N6 een rol hebben gespeeld in die bevrijding die nodig was. Die weg die nodig was voor Juda om terug te keren. En dat ze dat herdenken en dat wij misschien ook een keer een ontmoeting zullen hebben. Er zijn zelfs aboriginal jonge, jonge mannen die mee mogen gaan omdat zij op de paarden mogen rijden. Die herinneren aan de Light Horse Company die Beersheva bevrijd heeft en zo de weg gebaand heeft naar Jeruzalem. Australië heeft een... ...stukje goede geschiedenis... ...naast alle vreselijke geschiedenis... ...waar sommigen van jullie over weten... ...waar ik over geschreven heb... ...waar wij verzoening over mogen doen... ...en ja, boete en verzoening... ...leiden, bidden... ...leiden met de aboriginals... ...maar aan de andere kant is dat een stukje... Ja, ...waar Australië... ...ja, trots op mag zijn... ...maar trots is heel gevaarlijk... ...en dat gevaar zie ik dan weer... ...maar die herdenkingen vinden plaats... ...en Israël is enthousiast daarover... Maar er is nog een herdenking die plaatsvindt, net daarvoor, 31 oktober, reformatie, 500 jaar geleden. Daar zijn we aan de ene kant heel blij mee, maar als we erin zijn blijven hangen, dan zijn we er eigenlijk niet blij mee. En, want we hebben ons losgemaakt aan de ene kant van Rome, eh, en sommige van jullie die hebben... Al getuigenis van ons hoort over ons bezoek aan de Rome. Maar trouwens, Piet en Siani, ze worden alweer genoemd. Ze moeten wel heel belangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Uh, um, maar God gebruikt ze en we zijn heel blij met ze. En met elkaar, en nog een ander echtpaar wat hier vanmiddag zal zijn, zijn we naar Rome gegaan uh, ja, om te bidden. Uh, Opdat inderdaad. Uh, ja, wij echt vrij mogen komen van die overheersing van Rome over ons. En op dat, en daar ga ik vanmiddag wat verder op in, die de Messias die in Rome vastgehouden wordt, ook vrijgezet zal worden. Maar op dit moment leg ik de nadruk op het feit dat wij bewust moeten worden dat wij in ballingschap zijn. En dat ja, ik kom even nog terug op die 70ste Pesach volgend jaar, want ik wil nog lezen in Jeremia 16 dat er een verwachting is dat er een grote uitocht zal zijn. Daar profiteert hij over. Jeremia 16, vers 14 tot 15. Het begint met vers 14. Oh. Ik lees nu uit de uh, herziene Statenvertaling. Daarom zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat er niet meer gezegd zal worden... ...zo waar Yahweh leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft. Maar zo waar Yahweh, Jehovah, leeft, die de Israëlieten uit het land in het noorden... ...en uit de landen waarheen hij hen verdreven had geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat ik hun vaderen gegeven heb... En dan staat er ook een bekende tekst daarna over ja, dat er vissers zullen komen en jagers zullen komen. Ook dit hebben we natuurlijk altijd op Juda alleen betrekt, betrokken. Maar we moeten gaan beseffen dat ja, Israël een groter, uh, een groter volk is. Dat de Heer bij elkaar aan het brengen is. Een grote uitocht. Um, en hij zal ons leiden he, in de woestijn om tot een ontmoeting te komen. He, zoals ook Mozes toen hij het volk uitleidde. Uit Egypte zijn voorzoek aan farao was, mogen we uitstrekken om, om God, onze God Elohim, te ontmoeten in de woestijn, waar wij hem mogen dienen. En opnieuw zien we dat er een ontmoeting in de woestijn zal plaatsvinden. Dat is het onderwerp waar ik vanmiddag verder over zal spreken.